Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Ho, ho. Michel Koenen met het NOS Journaal. Major Marco Kroon is veroordeeld tot 100 uur taakstraf... voor het tonen van zijn geslachtsdeel en het geven van een kopstoot aan een agent. De drager van de militaire Willemsorde deed dat dit jaar met carnaval in Breda... toen hij werd betrapt op wildplassen. En Kroon moet de agent ook een schadevergoeding betalen. Hij heeft altijd ontkend dat hij een kopstoot heeft uitgedeeld... maar de rechter acht het bewezen... Het gedrag van Kroon wordt respectloos genoemd. Hij werd na het incident door Defensie geschorst. Wat de veroordeling betekent voor zijn Willemsoorde en verdere carrière bij Defensie is niet bekend. Het dreigingsniveau in Nederland gaat omlaag. Omdat de afgelopen jaren het aantal aanslagen in Europa flink is afgenomen. De kans op een terroristische aanslag is nu niet langer reëel, maar voorstel, voorstelbaar, zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In het nieuwe dreigingsbeeld zegt de NCTV dat de grootste dreiging nog steeds uit jihadistische hoek komt, vooral van aanhangers van IS. Hulpdiensten in Nieuw-Zeeland denken dat er geen overlevenden zijn op het onbewoonde eiland waar een vulkaan is uitgebarsten. Zeker vijf mensen kwamen om het leven en twintig raakten gewond. De hulpdiensten vlogen daarna met helikopters en vliegtuigen over het eiland en zeggen dat er geen tekens van levens zijn gezien. En Jeroen Pauw stopt over twee weken met zijn talkshow Pau. De tv-presentator gaat volgend jaar andere dingen doen, schrijft hij op Instagram. En daarmee komt er na 13 jaar een einde aan de talkshow van Pau op de late avond van NPO 1. Het weer nog aan zee stormachtig met windstoten van 85 km per uur. Verspreid door het hele land ook buien. Later in de middag wordt het vanuit het noordwesten droger. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen eerst rustig, later meer wind en s'avonds in het westen regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A8, Zaandam richting Amsterdam... tussen Westzaan en Knoop en Zaandam, 5 à 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 genoeg reden om de komende drie uur te blijven beluisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender de ZFM Zandvoort. Dankjewel op zfm-live.nl kijk je live mee. you morning I know you won't be there Every time I turn around you disappear.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 I know it's gonna be a lovely day, A lovely day, a day, When the day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day,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 Don't you want in de maandagmiddag voor de herhaling van dit programma Zandvoort op zaterdag. Door de twee platen achter elkaar als Just en Eye en The Dance Monkey. Gevolgd door een uh, heerlijke plaat uit de jaren 80, Duran Duran en The Skin Trades. Jawel, het is negen uh, over half drie. Uh, we gaan over naar uh, Duintjesveld, naar Joveness, want er wordt vandaag weer gevoetbald. En vandaag nemen we het op tegen CSW. Goedemiddag Joop. Goedemiddag uh, luisteraars en uh, heren in de studio, ja.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 Maar, maar, maar, de verschillen bovenin zijn heel erg klein. CSW staat natuurlijk dan uh, ook dat Sand voor uh, het eerste, uh, alleen Sand heeft een uh, doelenschilder van plus 11 en CSW wat overigens staat voor uh, combinatie sportproduct Wilnis. Ja, even, dus, uh, even contact. <hijen> het contact. Hij is genoteerd. <lacht> Oké, okay. en uh, Wilnis heeft plus 8, dus het is een verschil van uh, plus 3. De ik zit hier nu te uh, kijken, we, we zijn bezig uh, uh, achttal minuten, 9 minuten. En uh, ik zie een wedstrijd die uh, over het middenveld gespeeld wordt. De CSW probeert druk te zetten op Zandvoort. Zandvoort dat uh, Jesse De Haan mist. Want het uh, trainer Ted Fernier heeft uh, besloten dat zijn team vorige week goed gespeeld heeft. De week daarvoor ook, zonder De Haan.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 en, uh, ik denk dat de beide vroeg aan elkaar gewaard zijn. Dat blijkt ook wel natuurlijk uit de stand uh, van uh, de afgelopen week. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, dit moment. En uiteraard als er uh, gescoord wordt, dan horen we het graag van je en anders... Uh... Spreken we elkaar zo meteen even voor drieën weer, Job. Tot zo. Ja, Oké. Okay. Dat was uh, Joffernes vanaf uh, Duintjesveld nog steeds 0-0. Maar de wedstrijd is net begonnen. SP Zalvoort tegen CSW. De nummer 1 tegen de nummer 2.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 Juist van al de Voor een oliebol moet je vandaag op het raadhuisplein zijn. En 10 voor 2,50 euro. Dat is een mooie prijs. Dus ik zal snel gaan naar Harry Oliebol. En uiteraard hem feliciteren. Al 45 jaar hier in Zandvoort. ZFM wenst je fijne dagen. En hier is Jay-Z. Zeg de beestlaan aan. Aha. Let it yeah. bump Uh-huh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 We gaan weer live schakelen met Duitsersveld, dat betekent weer over naar Joop van Eers. Joop, hoe is het daar? Spannend op het veld, of valt er mee? Ja, het is, uh, uh, stond wat heeft twee uh, kansen gehad, en het is behoorlijke. Die werd, uh, ja, ik zit bijna op de doellijn, voor mij ging je over de doellijn heen, maar de schijfstegger wilde daar niet aan, Er stond ook niemand bij, Je kon het ook niet zien. Uh, de grensrechter die uh, is van de tegenpartij, dus die zal absoluut niet vervlogen dat hij over die, die lijn gaat. Neem ik aan. En uh, ja, het was dus een grote kans verzandvoert, uh, met name dan voor uh, Stelling vertoets. De, ja, die de laatste paar weken gewoon ontzettend goed bezig is. Uh, soms is hier een aanval, ingooid door Koen McGeals naar Fris, Die Fries, gaat het dan dan passeren. Zet die bal voor en blijft ze Die kan net niet koppen. Au, als hij toch wel, had die bal op zijn hoofd kunnen krijgen, dan had hij er gewoon in Het Dat is helemaal vrij. Dat uh, is een krachtig voorzet van Kastenvries. Maar hij gaat achter uh, de, de doelman, uh, naast het doel, over de achterlijn heen. En uh, ja, het is dan een, uh, een doelpop voor uh, CFV. Die wordt ondertussen genomen en de bal gaat uh, door de titel ver weg. Kom maar, Gilles, we gaan kopen. Leijnsverberg nou, van buitenstel kan het dicht dus doen. En de bal wordt heel simpel door de toetel van CFV. En dat is Jordi uh, Wens, wordt hier opgepakt. Nee uh, de Wens, gaat nu die bal in het weer insteld brengen. Verberg op tegen de wind in. Waar het waait toch behoorlijk hier eigenlijk op veld. Uh, op en daar krijgt iemand een beuk van voort. En dat is dan, we kijken, Mohammed. Die hadden we al vorige keer al gezegd, het blijft dus Mohammed eten. Moed to Allah's Firo, weet ik veel. Maar goed, het is goed bedoeld worden, niks in de heidelvorm. Maar goed, soms is het nu weer aan de aval. Via Nijs de Kastien. Kastien, voor terug naar de... hoe? Een kopbal, een terugkopbal van verdediger van... De DSW gaat bijna over de keeper heen, maar hij kon hem nog net pakken. Kom, Karsten eh, Fries. Met, met de snelheid langs hem probeert hij man te passeren, dat lukt niet. En Castien mag te gaan ingooien. Castien, naar de Fries. De Fries die wordt daar, krijgt weer een buik, dus is het zoverste dat hij al een buik krijgt... ...naar Castien terug. Castien probeert die man te passeren. En blijft met de bal aan de voet. En blijft de blijft bal bezitten, probeert daar een keeper te bereiken. Dat is niet het geval. Als ik vriend kan hem open nemen, die gaan 16 meter goed in gaan. En via Ben gaat die bal over de achterlijn en mag Pieter Wens van CSW de bal weer in het spel brengen. We spelen tussen. Ja, Ik kan het niet zien, want het allemaal allemaal dicht voor. Even kijken, 15 minuten. En de stond is 0-0 op bijgesteld en graag naar de nieuwstallen weer terug En dat was inderdaad jouw fris 0-0 op dit moment.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 different